3 uur. De Radio 1 Sportszomer. van Brakel en Jack van Gelder. De renners naderen de portelaire in van de bergen uit de eerste categorie vandaag. Filemon verbaast zich over de bedden van de renners. Het nieuws met Ewart de Jong. De afgelopen drie maanden hebben honderden agenten te maken gehad met fysiek geweld.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 Er werd ingereden op agenten, tegen hoofden geschopt... en in één geval probeerde iemand een politieman van het balkon te duwen. Tientallen agenten liepen ernstig tot zeer ernstig letsel op... blijkt uit de inventarisatie. In totaal durfde de website 405 geweldsincidenten in die drie maanden. De meeste incidenten waren in het weekend... en werden veroorzaakt doordat mensen drank of drugs hadden gebruikt. Trieste dieptepunten waren volgens de website... het Pinksterweekend en Koninginnedag.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 In Kamp Westerbork begint rond deze tijd een herdenking. Het is vandaag precies 70 jaar geleden dat de eerste Nederlandse Joden werden gedeporteerd naar het vernietigingskamp Auschwitz. Premier Rutte houdt tijdens de herdenking een korte toespraak. Ook worden er filmbeelden getoond van een deportatie en lezen nabestaande delen uit dagboeken voor. Op 15 juli 1942 vertrok de eerste goederentrein met 1132 Joden van Westerbork naar Auschwitz. De Franse extreemrechtse partij Front National wil Madonna voor de rechter dagen. Tijdens een concert van de zangeres gisteren in Parijs werd een video getoond... waarop partijleider Marine Le Pen te zien was met een hakenkruis op haar voorhoofd. De vicepresident van Front National noemt het een hatelijke vergelijking en onacceptabel. Tijdens het nummer Nobody Knows Me is het gezicht te zien van onder andere Marine Le Pen en Adolf Hitler. Een kort fragment. Madonna toert op dit moment door Europa met de show MDNA. Vorige week speelde ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het weer afwisselend zonnige periode. Wolkenvelden en buien met landinwaarts kans op onweer. Het is rond de 18 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen eerst zon, maar later opnieuw wolken en regen. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Steven Kruiswijk zit dus bij de kopgroep die ruim 13 minuten heeft op het peloton. En de Pordelaire komt eraan, dus ook is op de motor uh, Joris van den Berg in koers. Maar eerst Gio Lippens. Is Kruiswijk eigenlijk een goede klimmer? Ja, Kruiswijk is een hele goede klimmer. Vraag het maar aan Alberto Contador in die Giro van vorig jaar. Toen hij af en toe toch eens verbaasd omkeek in het hoge bergte. Wat dat stukje kaugum aan zijn fiets was. Dat was Steven Kruiswijk, het mannetje in het oranje. Die toch echt met de beste mee omhoog klom in die Giro. En daar ook een hoge klassering, een top 10 klassering pakte. Hij werd daar achtste. Vorig jaar werd hij trouwens ook derde in de ronde van Zwitserland. Won toen ook een aankomst op. En dit jaar ook gewoon eventjes achtste in de ronde van Zwitserland. Klimmen kan die. Dus als de beste. Het is een rustige jongen. Het is een jongen die echt niet met brani en bravour op die fiets zit. Maar zo'n beetje stille jongen die gewoon rustig meeklimt en dan uiteindelijk tussen de grote mannen makkelijk mee fietst. Hard gevallen in deze toer. Op zijn heup terechtgekomen. Daar heeft hij toch veel last van gehad. Net als de rest van de Rabobank ploeg, die toch erg veel last hebben gehad van die valpartij in de eerste week in de toer. Maar nu blijkbaar zijn de benen weer goed bij Steven Kruiswijk. En mag hij het gaan proberen op zijn favoriete terrein. En die twee. Colleges. Ik denk inderdaad dat ze wel op zijn lijf zijn geschreven. Want er gaan echt wel wat mannen overboord straks in deze kopgroep. Met natuurlijk daarbij ook nog Luis Leon Sanchez. Je kijk even naar het verschil met het peloton. Dat loopt alleen maar op het peloton op dit moment in de ravitaillering. 13 minuten en 27 is het. De dus Joris, we gaan de winnaar gewoon zoeken in deze kopgroep. Een van de elf, dat spelen we vandaag. En daar zit dus de halve Rabobank ploeg bij. Michael Bogert zei het al, apart, heel frappant in een etappe die een beetje loon begon. Echt zo'n zondagochtend in de ronde van Frankrijk. Met allerlei ballorigheid om je heen. Veel rust in het Village Depart en alles daaromheen. Ook bij de renners. Kruiswijk zag er heel goed uit trouwens vanmorgen. Een stuk beter dan toen ik hem drie dagen geleden op Latuswier aantrof na zijn mislukte aanval daar. Toen was hij enigszins ontredderd en nu zag hij er fris uit. Hij heeft twee wat rustige dagen achter de rug. En dat rossige, sproetige gezicht, dat stond alweer op koersen, op aanvallen. En dat doet hij dus. En die ballorigheid, ja, dat kon je langs de weg mooi zien. Daar stond een, een, een, een van Britse supporters. En daarop stond in grote letters en opgelet wat er stond... Wetley Briggins. Ja, dat is Britse humor, want het was er niet opgeschreven. Elke letter van de naam stond op een a En het was echt zo'n dag om dat een keer andersom te spellen. Wetley Briggins. Het was een dag om dat te doen. Het is een dag nu om te gaan koersen. Want het is een beetje het spiegelbeeld van gisteren. Toen openden we met twee calls van de eerste categorie... en daarna een hele lange lijn naar de finish. En vandaag een lange lijn, die hebben we al gehad. En nu gaat het beginnen... Over over drie kilometer, de eerste van twee beklimmingen van de eerste categorie. En dan gaat, Guillaume, zei het al, ongetwijfeld, de kopgroep met Sanchez en Kruiswijk erin, ongetwijfeld, uit elkaar vallen. Voici een formidable chanson Française. La grande ville, mange la ville. La grande ville, mange la ville. Marie si Thank Père, mais pas que je t'aime, le temps se lasse, le cœur efface parmi les femmes, pourquoi le t'aime, celles qui me semblent, je les préfère. machine Si on chantait Si on chantait Si on chantait nog jong en onbezongen was en uh, ja, de talenten zijn in de lucht mocht presenteren... was Julien Claire vaak de gast, en Sion Chantet. Overigens werd hij ontdekt in de tijd, in die musical moet jij ook nog wel kennen... In de eind jaren zestig met Hair in Parijs. Ja, natuurlijk. Al oh, ja, Aquarius, ja. ja. Ach, is, oh, is hij daardoor ontdekt? Daardoor is hij ontdekt. Want dat nummer dat dateert volgens mij ergens begin jaren zeventig of zo. Sion, ja, ja. Ach, toen had, had, had hij het hij nu nog zoveel haar, Jack. Toch? Het volgende onderwerp Goed, dat, dat past helemaal bij jou. En zeker ja, ja. ook bij de eindredacteur. Steeds meer mensen met een morbide vorm van obesitas... zoeken een eh, na maagoperatie psychische hulp. Dat is hard nodig. Hun eetverslaving is namelijk door de operatie nog helemaal niet voorbij. Ze eten te veel of verkeerd, waardoor de operatie nauwelijks zinvol was. Bij Novarum, dat is een verslavingskliniek voor eetstoornissen in Amstelveen... dus bij Novarum zagen ze het aantal cliënten in een paar jaar tijd verdubbelen... En een van hen is Frank Weidenbos. Hij heeft een uh, maagband. Ja, en nog steeds een eetprobleem. Je begint altijd te zeggen, het is niet voor mij. Dat was een lijfspreuk voor mij. Het is niet voor mij, het is voor... Ik, ga, ik geef een feestje. Alles wat je deed, op de supermarkt... had je altijd ouder... en met name oudere mensen die in je mandje kijken. Zou je dat nou wel doen? Is dat nou wel goed voor je? En dan zei je, nee mevrouw, het is niet voor mij. Ik heb een feestje. En daar, stond, daar waren dan vier flessen Coca-Cola of en vijf flessen Fernandes... en er was een chocoladetaart. Maar je geloofde ook in jezelf. Je geloofde, op een gegeven moment was het ook echt zo dat je dacht, dit is voor een feestje. Maar het feestje, jij ja, was de enige genodigde. Frank Weidenbos, vijftiger en van Surinaamse afkomst. Frank heeft morbide obesitas. Enkele tienduizenden mensen lijden aan deze vorm van obesitas dodelijke dikheid. Ik, ben, ik was vroeger uh, zo op een dat ik geopereerd, werd, was ik 182 kilo. En ik ben nu, uh, dacht ik, iets van 122 uh, kilo. En ik was eigenlijk 112 kilo. Ik ben weer 10 kilo aangekomen in, dus na mijn operatie. Want een maagballon, een maagband of het verkleinen van de maag... is een effectieve maatregel om kilo's weg te halen maar niet om het eetprobleem daadwerkelijk op te lossen. Het weghalen van kilo's helpt natuurlijk om die gezondheidsrisico's te beperken... maar het helpt niet om een gedragsprobleem te veranderen, nee. Zegt Elske van den Berg van Novarum. Een instelling die verbonden is aan de Jelinek-kliniek... en mensen helpt met geestelijke begeleiding van dodelijke dikheid. En We krijgen natuurlijk toch mensen hier die eigenlijk heel uh, verdrietig zijn... en ook heel... Ja.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 En met die enorme toename van patiënten die geopereerd worden aan dodelijke dikheid... stijgt dus ook het aantal mensen dat terugvalt in de oude gewoontes. Het zijn drukke tijden. Als je kijkt naar het aantal grote ingrijpende maagoperaties... die nemen fors toe. Uh, verleden jaar zijn er rond de 10.000 ongeveer geweest. En de verwachting is dat in Nederland ook het aantal operaties sterk toeneemt. Uh, hoofdhonger is misschien... Vergelijkbaar met een verslaving. Dat mensen, ook al kunnen ze niet meer eten en ook al hebben ze geen honger... toch blijven zoeken naar het liefst hoogcalorisch eh, voedsel. Ik ben verslaafd. Ik ben eetverslaafd of ik ben dikverslaafd, hoe je dat noemt. Ik ben verslaafd. En een verslaving, je kan ermee leven, maar de verslaving blijft. Vandaar dus dat ik uh, nu bij Novarum zit. Want ik vind dat ik echt weer constante hulp nodig heb om mijn eetpatroon nog beter te, te kunnen beheersen en veranderen. Uh, ze kunnen leren anders om te gaan met eten. Ze leren anders denken over eten. Ze leren ook anders kijken naar hun eigen lichaam. Uh, wat wij hopen mee te geven is dat mensen zelfvertrouwen kunnen opbouwen... Uh, los van hoeveel kilogram ze wegen en los van hoe ze eruit zien. Dus het is eigenlijk een wedergeboorte geweest. Ik ben opnieuw geboren in 2010. 14 december 2010. Dat was de dag van mijn operatie. We moeten ook het woord niet schuwen. We moeten morbide obesitas. Ik denk dat als ik niet geholpen was geworden, dat ik dood was nu. En ik denk dat mensen vinden dat een beetje eng om te zeggen... maar je gaat er gewoon aan dood aan overgewicht op een gegeven moment. Frank Weidenbos in uh, een bijdrage van verslaggever Matthijs Holtrop. We gaan weer naar het honkbal en doen dat in Haarlem... met Andy Nederland tegen Chinese Taipei. Ja, 0-0 de stand. Wel een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Zeker voor de liefhebbers, want ik zei al uh, aan het begin van de wedstrijd... een grote werper van uh, uh, Taipei. En die gooit ontzettend hard. Die gooit uh, uh, de vaasbal van 93 mijl. En voor de insiders, uh, Major League Hongbal pitchers... dus op het allerhoogste niveau gooien we ook tussen de 90 en de 95 uh, mijl. Dus dit is echt absoluut de topklasse. Maar het staat 0-0, eerste hong bezet voor Nederland. Nou, een klein foutje bezet, in het... Uh, ja. Uh, in het uh, veld van uh, Taipei. En uh, het eerste hoek is dus bezet met Wesley Connor aan slag. Bas de Jong op het eerste hong. En Conner van Amsterdam raakt de bal, maar bal gaat fout in het uh, publiek. En dus mag uh, Wesley Connor weer aan slag gaan komen. Er is nog niemand uit. Eerste hong bezet. We zitten in de eerste helft van de tweede inning bij 0-0 stand... tussen Nederland en Chinese Taipei. Joris van den Berg achter de kopgroep. Joris op de motor is die kopgroep al aan de beklimming begonnen. Jazeker, ze zijn er net al begonnen. Het is een klim van eerste categorie. 11 kilometer omhoog. De Bordelaire gemiddeld 7%. procent. En dan heb ik het natuurlijk over de stijging, de helling van dit ding hier. Het is een mooie groene klim. Het is een beetje grof wegdek van dat asfalt met steentjes erop. Goeie, verse witte strepen in het midden. Een hoop ploegleiderswagens. En daarvoor de elf die zachtjes omhoog dansen naast elkaar. Ze doen elkaar nog geen pijn. Ze kijken elkaar aan. Voorlopig hebben ze elkaar nodig. Sagan zit er nog bij. Dat is de sprinter van dienst. Philippe Gilbert met die bolle benen. En dat sterke bovenlichaam. En dat vurige gezicht. En ook het vurige gezicht van Kruiswijk is aanwezig. Hij is daar nu aan de zijde van zijn ervaren ploeggenoot. Luis Leon Sanchez, de Spanjaard. De Rabo-ploeg in overtal in deze kopgroep. Elf man, maar daarbij liefst twee van de Nederlandse ploeg. En het wordt ook eens tijd dat een Nederlandse ploeg gaat winnen. Sterker nog, het wordt tijd dat er een ploeg gaat winnen die niet liquigas gaslot. Auto, Eurocar, Sky... Radio, check, Francescheux of Garmin heet. Zeven ploegen hebben tot nu toe alle etappes in deze ronde opgeëist. Met andere woorden, er staan er nog 15 met lege handen. En het lijkt wel herfst hier. Het is helemaal geen zomer. Het is al herfst. Het is grijs. Het waait. Veel mensen in jasjes langs de kant. Veel mensen zoeken beschutting. En met name op de fiets kan het dan behoorlijk fris zijn... met de wind die nu van rechts komt. En met nog negen kilometer ongeveer te klimmen... op de eerste grote klim van de dag. Gio. Ja, want het peloton dat, uh, zit daar nog lang niet. Het peloton op 14 minuten en 45 seconden van die 11 koplopers. En ook daar zagen we wat eerder al in deze etappe... dat Mark Cavendish, de wereldkampioen, de sprinter... gewoon even naar de wagen was geweest... om allemaal jasjes te halen voor zijn ploeggenoten. En die werden gewoon keurig eventjes in het achterzakje van het shirt gestopt... om maar in ieder geval boven als ze dan op die Pordelaire aankomen... voor de afdaling in elk geval wat beschutting te bieden. Dat geeft maar weer aan dat in die ploeg van Sky iedereen voor iedereen werkt. Dat is wel een mooi gezicht. Boasson Hagen trouwens, de man die gisteren werd gespeeld. Die uiteindelijk derde werd in de etappe. Die zagen we zojuist helemaal achteraan in dat peloton rijden. Hij mag dus eventjes een min of meer ja, extra rustdag nemen. Want zijn ploeggenoten, die houden het tempo relatief hoog aan kop van het peloton. Maar Boasson hoeft dus bij wijze van uitzondering dit keer eens een keer niet mee te gaan draaien vooraan. Want we hebben hem vaak op kop zien rijden in die beklimmingen. Vaak een hele kol lang tempo strak houden. Wat aan de achterkant er steeds meer renners af moesten. En dat de gele trui comfortabel naar boven gebracht kon worden. Achteraan in het peloton ook veel mannen van die Orica Green Edge ploeg. De ploeg van Matthew Goss die dus de groene trui blijkbaar heeft opgegeven. Ik zag Pieter Wening daar zitten. Ik zag Albacini daar zitten. De man ook van de ontsnapping met Vino Kurov gisteren nog eventjes in de finale van de etappe. Zij mogen het dus ook wat rustiger doen. Een van de eerste dagen dat die ploeg niet meedraait op kop van het peloton. We hebben nog 74 kilometer te rijden. Het peloton gaat zo meteen beginnen aan die klim. En dat doen ze dan met 14 minuten en 45 seconden achterstand op de koplopers de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 Ship will carry on, body safe to shore. Uh.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 IJslandse groep of, of Monsters and Men, met uh, hun nummer Little Talks. Als we het toch over Little Talks hebben, kunnen we even iets vertellen over transfergeruchten. Want PSV zal Luciano Narsing vandaag uh, gaan inlijven. Dat is uh, wel duidelijk, later op de dag zal dat zeker worden. En uh, wat Slatan Ibrahimovic betreft, die is nog lang niet rond met Paris Saint-Germain. Ondanks het feit dat de heer Berlusconi zegt dat hij al verkocht is aan die club in Frankrijk. Maar u weet het wat Berlusconi zegt, nooit geloven. Viel in de wiel. Philemon Wesseling met de Tour Caravan onderweg. En een heel eigen kijk op het fiets, circus ontwikkeld. Philemon, goedemiddag. Hele goedemiddag. Ik hoop dat jullie me goed kunnen horen, want we hebben een heel fragiel ontvangst. Je bent luid en duidelijk te verstaan. En de vraag krijg je nu: wat viel jou op deze dag? Nou, deze dag, en eh, vooral vanochtend, was het vooral heel veel mopperen. Eh, vooral bij de vakantieorleibus, want het hotel waarin ze sliepen... dat was echt erbarmelijk. Er waren van die gipsplaten eh, aan het plafond, die hingen helemaal door. Zware renners die vonden het zelfs eng om in slaap te vallen... omdat ze dachten, ja, ik kan s'nachts in één keer gewekt worden... door een vallende gipsplaat. En eh, ook de bedden waren heel slecht. Eh, er is één renner, ik geloof Kenny, eh, Kenny van Hummel... die heeft zelfs eh, twee matrassen op de grond gelegd... en is daarop gaan liggen. Maar... Ja, dat kan je natuurlijk niet voorstellen dat wielrenners in deze tijd onder zulke erbarmelijke omstandigheden moeten overnachten. Maar wie regelt het dan? Regelt de organisatie dat of gewoon de ploegen zelf? Nee, en dat is het gekke. De organisatie die regelt, dus die uh, hotelkamers. Omdat ze die hotelkamers al boeken voordat het parcours bekend wordt gemaakt. Want ja, dat is een soort officiële uh, happening. Dan gaan ze officieel het parcours van de Tour de France uh, presenteren. En dan, ja, dan, dan willen ze natuurlijk niet dat iemand dat nog weet. Dus boeken zij alvast die kamers. Maar ik kom uit een uh, beddenwinkelsfamilie. Mijn uh, vader had altijd een beddenwinkel. En later, nu heeft mijn broertje die. En ik weet hoe. Belangrijk matrassen zijn en hoe persoonlijk dat is. Ik bedoel, eh, Brouwenk heeft bijvoorbeeld één matrassenmerk, die, die, die, die alle, alle ren, waar alle renners op liggen, maar dat is een soort koud schuim. Ja, helpt ik sla daar niet lekker. zit zou geld onder. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Nee, Het is ja, echt schuim. Ja, maar ik. Ja. Nee, maar, maar als, je even, als je even heel gewoon sek naar kijkt. Ja. Je, je, je hebt een wielerploeg met waar echt miljoenen in omgaan. En dan lig je op gewoon rotmatrassen. Ik zou voor elke renner een hele nieuwe matras ontwerpen of in ieder geval aan laten meten. Ja, mee dat is toch gek? Maar nemen ze ook eigen kussens mee? Want dat zie je tegenwoordig ook wel mensen doen die een eigen kussen op reis meenemen als ze ergens lang onderweg zijn. Dan kan me dat ook heel goed voorstellen. Nou ja, zelfs dat niet. Nee, en dat... Sky heeft natuurlijk ook gezegd van ja, wij, wij gaan in het wielrennen investeren. Want daar valt nog heel veel te ontwikkelen. En er waren ook ploegleiders die zeiden van ja, op een gegeven moment, en dat zal maar, nog maar een paar jaar duren, dan hebben gewoon uh, de renners een extra bus of twee extra bussen waar gewoon hele luxe slaapkamers in zitten. Ja. Want Armstrong die had al de hele achterste gedeelte van die bus. Dat was gewoon afgezet. In het voorste gedeelte zaten de knechten en hij had al een soort hele grote ruimte waar hij ook gewoon goed in kon liggen. Want ik was ook vandaag even in die vakantie. Kanseleibus, nou dat is ja. prachtig jongens. Dat is echt, daar wil je mee op nou, vakantie. Wil je er je mee? Nee, daar wil je ja, niet meer bijna niet mee uit als je erin zit. Nee. Maar nu het allerbelangrijkste, want <laughs> we, vinden het, ja. we vinden het natuurlijk heel belangrijk om te weten waar de renners en hoe ze slapen. Uh, maar heb jij wel goed geslapen? Ja, en dat is ook het rare. Ik, dat voel je helemaal schuldig. Ik slaap dan op een bokspring, dat is, zijn gewoon de beste bedden. In een mooie abdij, drie sterren, heerlijk eten, zalige cappuccino's ochtends. <laughs> en dan kon je bij die renners en dan hebben ze in een of een slecht ketentje geslapen. Dan, uh, ja, dat, dat, dat. Ik zou ja, maar dat mijn ook ja, goed was. Ik geloof dat hij zijn matras aan het kruipen is, denk je niet? Ja, nee, we, voorzichtig. We zijn je kwijt, uit, geloof ik. Ben je er nog? Ja. Eruit. Eruit. Ja. Eruit? Nee, nee, je bent er nu weer in. Um, oh, sorry. Ja, uh, maar kan het komen door de <laughs> nee, wijn die je vandaag <laughs> gaat drinken? <laughs> ja, je kan je iets voor. Ik heb een jongen mee, Bart Meijer, dat is mijn producer. En die staat met zo'n soort pinapparaat. Daar hebben wij contact mee. staat hij in de lucht en is de andere hand de dongel. En het waait hier uh, ontzettend hard. En dat sluit aan op het wijntje ook. Okay. Want die komt van terroir 11.300. Uh, dat is een wijnmaker die vindt, zijn, uh, die vindt zijn stukje grond zo belangrijk. Die wil dat je die grond, die, die, dat lokale klimaat, het terroir, in de wijn proeft. En daarom heeft hij de wijn naar zijn postcode vernoemd. Is Namelijk een terroir geen chardonnay? 300. Nee, terroir is gewoon, dat zijn de lokale omstandigheden waar die wijnstok staat. Okay. Dus het heeft te maken met de bodem, met, met de zon. Ja, Maar is het een chardonnay? Het is mij het mij een witte het... chardonnay of niet? Een witte? Ja, het is een, witte ja, ja, het is een chardonnay. chardonnay. Ja, ja, ja. ja. Deze, ja. Het is dus een witte. Ja, Roy Sharne Die heb ik nog nooit gevonden. Het nee, is een mooie witte. Dat moet, je, gaan dunne, moet je, je echt gaan zoeken. Rosé. <laughs> Ja, ik, ik, ik zie, die, ik zie, een die, ik zie de collega van, van jou staan. <laughs> nu met, dat, met die dommel in zijn ja, hoofd. Ja, ja, die lijkt een, te... een beetje op een wijnstok. Ja, okay. Het <laughs> is een soort wijnstok. Alleen dat nou, valt niet te plukken waarschijnlijk. Nee. <laughs> nou, <laughs> nou, <laughs> waait, waait hij waait ook heel hard. Hij waait bijna om, joh. ze moeten het afronden. Ja, nee, hij, <laughs> hij is van Domaine Bekude. <laughs> ah, is hij van Domaine Bekude. Sol importeert hem. Oké, prima. De laatste woorden geef ik dan maar van de wijnstok. Ademan. Hahaha. Geo, jij hebt wel goed geslapen. En uh, ja. jij kan uitgeslapen verder kijken nu. Ja, ook goed geslapen hoor. Trouwens, Radiocheck moet ik er even bij zeggen. Ja. De ploeg van ja. Frank Slek. En Euskaltel, de ploeg van een van de aanvallers van vandaag. Iets gieren. Vliep in hetzelfde hotel als Vakanserlei. Ik heb geen klachten gehoord uh, bij die ploegen vandaan. Maar uh, we kijken naar het peloton. Waar het tempo wordt gemaakt uh, door Bernard IJssel. Nou, dat geeft wel aan dat het tempo bergop in het peloton. Want ze zijn inmiddels ook begonnen aan uh, die klim. Dat dat niet al te hoog kan liggen. Want uh, IJssel kan heel veel hoor. Het is is een brokgraniet. Uh, hij heeft uh, ooit eens een keer Gent Wevelrum gewonnen. Het is een man die goed over de kasseien kan rijden. Maar het is toch niet echt een uh, klimmer. En hij maakt gewoon het tempo daar aan kop van het peloton voor die ploeg van uh, Sky. Normaal gesproken zie je hem niet in het gebergte. Want dan blijft hij achter. Hij is eigenlijk normaal gesproken de enige die een beetje in de buurt blijft van Mark Cavendish. De sprinter met het peloton. Ja, de lost er bijna geen uit. En dat geeft maar aan dat het tempo laag ligt. Het verschil is inmiddels nog steeds 14 minuten en 40 seconden dat betekent dat die kopgroep de ruimte krijgt. En als ik dan wat verder op kijk daar in die klim waar het peloton zit... en ik kijk zo verder in de richting van die bergen... dan zie ik daar toch wat donkere wolken omheen hangen. En dan vraag ik me af, rijdt de kopgroep inmiddels al in de mist? De koproep rijdt in zo'n wolk, Gio. Dat kun je ook merken, dat het een beetje is gaan miseren nu. Het is echt een, uh, ja, een treurige dag in juli. Maar toch misschien wel een aardige dag voor het Nederlandse wielren aan het worden. Want je zei het, 14 minuten, 11 koplopers, Kruiswijk erbij. En dan ook nog die slimme Spanjaard, die afmaker, Luis Leon Sanchez. En verder zit er vooraan, laten we ze nog een keer noemen, Sagan. Die dus zijn zaken bij de tussensprint al voor elkaar heeft. De Portugees Paulinho, dat was de eerste aanvaller van de dag. Dan zit er bij Philipschild introductie overbodig. Gauthier, die was uh, vierde in etappe 12. Isaac Gire van Euskaltel. Minaar van Azure De Russische kampioen Vorganov, een ploeggenoot van Menschov, Is dat oppassen met Sandy Cazar van Francaise de Jeu, want die kan dit als geen ander. En ook Martin Velitz, de, de tweelingbroer van Peter, is erbij. Elf man vooraan op een steeds smaller wordend klimmetje met veel bochtjes, veel bomen, veel bladeren, veel donkere hoekjes. Hier en daar nu een heel klein spatje regen, maar dat is dus eigenlijk nogmaals neer doordat we die wolk zijn binnengereden. We gaan nu naar 1500 meter hoogte, dan dalen en dan op weg naar de tweede beklimming van de eerste categorie van de dag. En dat is er eentje. Nou, daar gaan ze straks de nodige problemen mee hebben. Maar nu is het nog zowel in het peloton als... In de kopgroep stilte voor de storm. Nog even het honkbal in Haarlem. De Haarlemse honkbalweek: Nederland tegen Chinese Taipei. En die is er gescoord. Jawel, twee keer zelfs door Nederland. Nederland staat bij 2-0 voor. Prachtige twee-hongslag van Rudy van Heidoorn. Die een van die uh, pitches van 140 kilometer per uur op zijn knuppel nam. Een mooie twee-hongslag was dat. Leverde het eerste punt op via Wesley Connor En toen Stijn van der Meer van UVV. Hij stof ook een hongslag. Waardoor gescoord kon worden door Rafael Josefijn. Dus leidt Nederland naar twee slagbeurten met 2-0 tegen het Chinese Taipei. Het nieuws, Ewa de Jong. Honderden agenten hebben de afgelopen drie maanden te maken gehad met geweld. Dat blijkt uit een inventarisatie van officiële politiepersberichten. Zo reden daders in op agenten... en in één geval probeerde iemand een politieman van het balkon te duwen. Bij ruim 400 incidenten liepen tientallen agenten ernstig tot zeer ernstig letsel op. Iran werpt zich op als gastheer van een vredestop over Syrië. Het land wil met vertegenwoordigers van de Syrische regering... en de oppositiegroepen praten over een oplossing van het conflict...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 De overleden dichter Rutger Kopland wordt woensdag gedacht in de Martini-kerk in Groningen. Nee, hoogleraar en psychiater Kopland, hij heette eigenlijk Rudy van den Hoofdakker, overleed eerder deze week op 77-jarige leeftijd. Kopland schreef 14 gedichtenbundels en ook literaire essays. Een van zijn bekendste gedichten is Jongensla. Dat is het nieuws op dit moment. AWB Verkeersinformatie vielen na een ongeluk op de A20... vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel. Drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is de Radio 1 Zomer. De renners zijn bezig met de beklimming van de Port de Lair. <tomst> hoe is het met de koplopers? Maar met name, hoe is het ook in het peloton? Ja, want het peloton dat, uh, rijdt nog steeds rustig naar boven. Ik kijk weer naar dat uh, ja, comediantengezicht van Thomas Verclaire. Blijf het maar zeggen, hij rijdt weer achteraan in het peloton. Want dan weet hij ook zeker dat die camera die daar op die motor achter rijdt, dat die op hem gericht is. En dan zie je hem af en toe van die bekken trekken. Even staan om te betalen van: oh oh oh, wat is dit moeilijk? Wat heb ik het zwaar op deze klim? Terwijl hij relatief gemakkelijk omhoog rijdt. Want iedereen kan nog volgen. Ook de sprinters kunnen volgen. Waarom Thomas Veukleer dan niet. Maar het hoort een klein beetje bij het gedrag van die Fransman. Die overigens wel een uitstekende renner is. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Dit jaar alweer een etappe gewonnen. In Bellegarde-sur-Valzerine. Dus uh, hij behoort toch echt wel tot uh, de grotere namen in de Tour de France. De kopgroep van 11 heeft nog steeds die voorsprong. Blijft een beetje onveranderd. 14 minuten en 45 seconden. Terwijl we nog 69 kilometer te klimmen hebben op deze col. En deze col, nou als je kijkt naar de manier waarop de mannen er te tegenop rijden. Is al een lastige col Met stukken tussen de 6 en de 9 procent. Er zit af en toe stukjes boven de 9 procent. Maar inderdaad, wat Joris net al zei. Straks die muur de pik. De laatste 3,5 kilometer 18% achter elkaar door. Dan wordt het echt steile want voor de peloton natuurlijk. Maar ook voor de mannen daar in de kopgroep die voorlopig nog die enorme voorsprong hebben. En die houden ze ook nog wel even hoor. Zeker als het in het peloton zo gaat. Als het nu gaat en in de kopgroep dansen ze rustig verder. De Rabo's af en toe met elkaar in gesprek. Kruiswijk verstandig ogend. Geen trap te veel doen. Dat is helemaal niet nodig nu. Ze hoeven elkaar op dit moment niet te beproeven. Een aanval plaatsen is tamelijk zinloos. Eerst deze klim afmaken. Dat duurt nog een 3,5 kilometer. Dan naar beneden en dan eens gaan kijken wat er gebeurt op de klim. Die Gio net omschreef met die laatste 3 kilometer. Waarin het, ja, echt wel. Daar heb je denk ik wel een berg beklimmen. Uitrusting zo nu en dan nodig. Dat kan heel mooi worden, maar dat is nog een stukje ver. En het is een beetje een vreemde etappe. Het, uh, het is tussen Limou en... Natuurlijk niet 191 kilometer. Die plaatsen liggen vrij dicht onder elkaar. Zo'n beetje ten zuiden van Toulouse. Zo dicht bij elkaar dat je net na een kilometer of 30 een bordje zag staan. Dus na een 30 kilometer rijden stond er een bordje. Voix, 54 kilometer. En ik denk dat enkele renners in het peloton toen dachten... weet je wat, we nemen die route. Want het peloton moest nog 160 kilometer vanaf dat punt. Met die twee beklimmingen erin. Maar de mannen die nu in de kopgroep zitten... ja, die vinden dat wel mooi. Dit is echt een dag om aan te vallen. Dit is een dag waarin de zege longs... En dat geldt voor, denk ik, tien man in de kopgroep. Want ik kan me niet voorstellen, maar dan maak ik er toch een beetje een gok van... dat Peter Sagan aan het einde van deze middag met deze tien andere mannen... met wie hij in de aanval is, met onder meer Sanchez en Kruiswijk dus... in foie gaat strijden om de ritzegen. Sagan is een grof gebouwde sprinter. Hij ging vooral mee. Ik denk voor 99,9% om de punten te pakken bij de tussensprint. Die heeft hij binnen en nu gaat hij maar eens kijken waar hij gaat eindigen. En waarschijnlijk op de tweede grote klim van de dag er afgereden worden. Maar met Sagan weet je natuurlijk maar nooit. En met nou, de muziek. Oh, oh, oh. Oh, oh. Girl, I'm in love with you. This ain't the honeymoon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 Conclusion, y'all, it gets more confusing every day. Uh, sometimes it's heaven's sent, then we head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I, I hang up, you call, we rise and we fall, and we feel like just walking away. As all of advances, we take second chances. It's not a band. ...Red and Blues, Gigant John Legend and Ordinary People. Ja, als je terugdenkt in de tijd, denk ik aan 1996... ik had toen een weddenschap in Atlanta met Jacco Verharen... als er een plak uh, zou komen voor uh, een Nederlandse zwemmer op zwemster... dan uh, zou ik in een uitzending zijn kopkaal mogen scheren. Dat hebben we toen gedaan. 16 jaar geleden, toen begon het allemaal ook hmm. voor hem... en eigenlijk toch ook weer een beetje voor de reviver van de Nederlandse zwemploeg, die nu voor het begin... van de Olympische Spelen staat en naar Engeland is vertrokken. De equipe van die bondscoach, die er nog steeds is... Jacco Verharen berecht uh, eerst in alle rust een trainingskamp in Leeds... om daarna door te reizen naar het Olympisch dorp. Hoewel... Er de zwemmers hun belevenissen graag via de social media delen, trof Edwin Cornelissen ze gewoon in het echt in de vertrekhal van Schiphol. Goedemorgen. Goedemorgen. Sporgers vroeg verzamelen op Schiphol voor een vlucht naar Leeds. Succes. Ja, dankjewel. Goed leuk. Er zijn ouders, er zijn coaches, maar vooral heel veel oranje shirtjes, de zwemploeg. Ze hebben ons via Twitter al het een en ander laten weten als het gaat om de voorbereidingen op te spelen. Even serieus. Vandaag gaan we naar Engeland. Zo is het maar net, uh, Sebastian van Schuren. Ja. En uh, nu wordt het dus inderdaad serieus, hè? Ja, nee, zeker. Uh, ik had uh, eer uh, uh, bedacht ik me ineens, je, je, werkt eigenlijk, je, je traint heel stapsgewijs. En op een gegeven moment, dan is het overmorgen dat je naar, de, dat je naar, dat je naar Engeland uh, vliegt. Ja, dan is het wel even die, uh, dat je dat ineens bedenkt van, hé, hey, wacht, ik, uh, ik ga over twee dagen al. We werken hier via naartoe, dus het is heel, uh, ja, heel, heel, heel bijzonder. En dus sta je hier met een baard van uh, hoe lang? Ja, ik heb geen idee, maar het is zeker drie centimeter, uh, misschien wel meer. Nee, ja, ik, uh, ik zeg het altijd voor een, voor een toernooi. Ik laat hem staan, maar dan op een gegeven moment denk ik van ja, ik haal hem gewoon af. Maar ja, nu, uh, nu is het zo belangrijk, nu moet ik hem wel laten staan. Een Beetje bijgeloof? Ja, een beetje, misschien een beetje, maar... Uh... En wanneer gaat hij eraf dan? Uh, als we naar Londen gaan. Dus we zijn tien dagen in Leeds en dan uh, de ochtend dat we naar Londen gaan, dan uh, ben ik er klaar voor en dan uh, gaat de baard eraf. Dan sta je volledig fris aan de start. Precies. Nee, nee, ik flikker niet in het bad. Ik spring niet in de verkeerde baan. En maak ook geen bommetje tijdens de start. Hashtag geen rotsportzomer. Was getekend, Ranomi Komen wie Jojo. Uh, jij hebt grote plannen en het gaat nu echt gebeuren hè? Nou ja, dat is wel de bedoeling en het gaat heel goed. Maar inderdaad, uh, het uh, belooft een hele mooie sportzomer te worden. Maar tot nu toe is er nog niet, uh, nou ja, zijn er nog niet hele mooie dingen gebeurd. En, uh, ja, jij moet hem uh, een beetje goed maken eigenlijk hè? Precies, dat gevoel krijg ik wel. En uh, via Twitter en alle social media krijg ik wel een beetje het gevoel dat... Uh, nou ja, de zwemmers het maar ook uh, konden verprutsen en uh, Anki van de paard zou vallen of uh, dat allemaal uh, ernstige dingen zouden gebeuren. Maar ik dacht nee, ik uh, zal niet in het zwembad vallen en uh, geen bommetjes maken, maar gewoon uh, het ding doen waarvoor ik al jaren heb getraind. Na deze zomer is zwemmen de populairste sport in Nederland. De OS Zwemploeg bezorgt Nederland een mooie sportzomer. Ja, Chakovara, dat zijn mooie woorden van uh, Joost Rijns, maar uh, gaat het ook gebeuren? Nou, dat hopen we natuurlijk met z'n allen. Uh, ik denk dat we er uh, voldoende aan gedaan hebben, voldoende zo niet alles, om, uh, om dat mogelijk te maken. En dan, uh, ja, dan gaan we er nu vanuit dat het gebeurt. Met die gedachte gaan we in ieder geval weg. En wanneer is het nou voor jou een mooie sportzomer? Ja, als mensen persoonlijke record zwemmen, dan, uh, dan, dan is uh, onze sportzomer geslaagd. Dus jij denkt niet deze medailles? Nee, meda medailles zijn niet controleerbaar. Je weet niet wat de rest van de wereld doet. Uh, je weet wel uh, hoe een aantal mensen nu op de wereldranglijst staan. Er staan een aantal mensen bovenaan, uh, of ver bovenaan in ieder geval. Uh, dus als die in staat zijn een persoonlijk record te zwemmen, dan, dan heb je een mogelijke medaille. Maar goed, nogmaals, wat een ander doet heb je niet in de hand. En uh, we concentreren ons echt op onszelf. Want hoe klaar zijn ze op dit moment hier op Schiphol? Nou, al heel ver. We zitten twee weken voor het begin van de Olympische Spelen. Dus uh, de vorm is daar. Uh, er zal nog wel wat fine-tuning gedaan worden om echt... De absolute wet, wedstrijdscherpte te krijgen. En om, om uh, ja, echt te pieken zoals dat heet. Uh, dus dat is eigenlijk de fase waarin we nu, uh, waar, waar we nu heen komen. De komende weken dus relatief rustig. Dus Ranomi, alle tijd voor uh, nieuwe tweetsen. Absoluut, er is in ieder geval genoeg tijd. Uh, oh ja, of er genoeg uh, dingen gebeuren waar, waarvan ik denk dat het de moeite waard is om te twitteren. Dat moet ik me nog afvragen. Maar ik denk dat, het wel, uh, ja, dat er wel wat leuke, leuke dingen gaan verschijnen. Alleen ja... Met mate twitteren. Ik denk dat, dat, uh, dat ik wel een goede balans kan vinden... tussen twitteren en uh, topprestaties leveren. Lira hè? Zeker. op weg naar Leeds. Ja, topper. Veel van te verwachten. Wij gaan weer even naar het honkbal in, uh, in Haarlem uh, bij Andy. Het was 2-0 voor uh, Oranje tegen Chinese Taipei. Ja, nog steeds. Ondanks het feit dat uh, de uh, mannen uit Taiwan een twee honkslag sloegen. Een beetje een fout ook van de midvelder van Nederland. Wesley Connor, het was een moeilijk te vangen bal, hij ving hem niet. En uh, toen was het David Bergman, de werper, ook van Kinheim spelend spelen voor zijn eigen publiek zeg maar in Haarlem. Uh, die uh, met drie slag de volgende man aan de kant zetten. En uh, daarna een goede actie van korte stop van uh, Nederland Duursma. Die uh, het einde aan de tweede slagbeurt voor Taiwan maakte. Overigens, uh, als je zo zit te kijken naar een heerlijke topsportmiddag. En uh, al die dingen over de Olympische Spelen hoort. Dan is het toch wel dood zonder dat Hong wel geen Olympische sport meer is. Maar hopelijk gaat het ook weer ooit komen. We zitten in de eerste helft van de derde inning. Dwayne Kemp, een van de spelers die die mooie ring van het wereldkampioenschap... ...om de vingers heeft. Die staat aan slag voor Nederland. Er is nog niemand uit. Hij staat op uh, twee slag en twee wijd. Even een balletje mee pikken van Werper Xi. De man die zo hard kan gooien... ...maar de bal een beetje aan de hoge kant houdt... ...waardoor goed geslagen kan worden. En dat doet Dwayne Kemp ook. Hij slaat de bal langs de korte stop. en zorgt met een hongslag ervoor... ...dat hij op het eerste honk komt. Een lekker begin van de eerste helft van de derde inning. Kemp op het eerste honk. Nog niemand uit. Nederland leidt met 2-0 tegen Chinese Taipei. Uh, een uurtje geleden... Uh, en die wil een heel even het vragen. Uh, zei ik Taiwan, toen zei jij Chinese Taipei. Nu zei ik, zei ik Chinese Taipei en nu ja. zeg jij Taiwan. Ja, wil je bonje? <coughs> <coughs> nou, ik wil geen bonje met. En dat is echt waar. Dat er ooit, omdat uh, er het uh, Taiwanese volkslied werd gespeeld... heeft dat heel veel problemen opgeleverd uh, met de Chinese ambassade. Okay. Dus uh, we doen het rustig aan wat dat betreft. Oké, okay, maar wat zeggen we nu? Uh, doe maar Chinese Taipei. Dank je wel. Hoe ver is het nog? Naar de top voor de koplopers, Lippens, Joris van den Berg. Nog die kilometer en dan zijn ze er op een beklimming die net heel mooi werd omschreven door een Franse mevrouw. Die kleumend in de berm stond in haar bolletjesrui en ze maakte dit geluid. Brrr, want zo is het ook. Het is echt... Kou kleuren voor de toeschouwers die hier heel trouw en al heel lang staan te wachten. Ze hoopten allemaal op een zonnetje. Ja, dit is zo'n beetje de Pyreneeën. En daar kan het, heb ik gehoord uit betrouwbare bron: daar kan het spoken. En dan hebben ze het wel eens over beren en zo. En wolven, nou dat uh, zal wel meevallen, zeker vandaag. Maar het spook zie het komt doordat we in een wolk zitten. We zijn. 700 meter onder de top. En Steven Kruiswijk liet de benen net even spreken. Hij versnelde, kon zich even niet bedwingen. Hij is ook een van de echte klimmers in de kopgroep. Een fijn gesneden mannetje. Een goed, soepel klimmend rennertje van Rabobank. Hij versnelde eventjes en dat ging bijna ten koste van die Russische kampioen Eduard Vorganov. Maar nu zitten ze nog steeds allemaal bij elkaar. Ze hebben deze kaap bijna gerond en dan moeten ze hard naar beneden. En dan hou ik me hard vast in een afdaling die dus nat ligt en waarin hopelijk niet... Zoals we nu bij de klim zagen, is bezuinigd op de vangrails. Want op de klim vinden we dat allemaal niet zo erg. Maar straks, als we met duizelingwekkende vaart naar beneden zullen gaan, dan hopen we ze weer te zien in de Berm, de vangrails. Gio. Ja, mannetjes die op dit moment ook hun uh, shirtjes, hun, uh, hun uh, jasjes aantrekken. Want uh, het is natuurlijk ook koud daarboven op die klim. En dat zagen we ook al bij het peloton gebeuren. André Grijpel liet zich afzakken tot bij de ploegleiderswagen. Kreeg daar een uh, jasje. En liep daar toch een beetje te klungelen om dat jasje aan te trekken. Maar wat wil je ook, want het laatste stukje van deze klim... De laatste kilometers zijn toch ook tegen 8% zo'n beetje. Dus uh, dat geeft wel aan hoe, uh, hoe lastig het is. Thomas Verclaire die bijna met zijn uh, fiets in de berm terecht kwam. Ook een beetje aan het... Uh, Rotzooien. Nee, het is lastig uh, op die klim, terwijl het tempo absoluut nog niet hoog ligt bij dat peloton. Iedereen wacht eigenlijk een beetje op wat er moet gaan gebeuren straks uh, dan uh, als we aan die uh, uh, Pormuur de Peguer beginnen en ik kijk eventjes naar de bergsprint. De bergsprint die wordt uh, gewonnen door de man van Saxo Bank Sergio Paulinho. Die doet dat dan voor Vorkenhof. en ik dacht dat ik Steven Kruiswijk daar op de derde plaats zag uh, doorkomen. Maar ja, die punten, het telt allemaal niet. Dit zijn geen mannen die meespelen... ...in dat klassement om de bolletjestrui in deze etappe. Het tempo ligt nog niet hoog. Dus de mindere goede klimmers kunnen nog steeds mee. En dat zie je ook wel aan het peloton aan kop. Nu dan weer die Bernard IJssel een verband op de linker elleboog. Daar die ongetwijfeld in een van de eerdere etappes hard gevallen is. Ongetwijfeld tijdens een van die vele sprints... ...waar hij zich in elk geval als beschermer van Cavendish in gegooid heeft. En die rijdt dan op kop. Doet dat voor Christian Knees. En dan die hele ploeg van Sky achteraan. Met opnieuw die gele trui Bradley Witt. Nee, Wiggins absoluut nog niet in de problemen. Maar wat niet is, dat kan er komen. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl When the, night has come and the land is dark And the moon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 Stand by me. Whenever you're in trouble, stand by me? Stand by me van ben E King. Een hit uit 1961. Hij is een beetje uh, te vergelijken met mensen als Lee Dorsey en Eddie Floyd. 1961 een hit en wij maakten het in Nederland en België pas. Een hit in 1987. Dat deed er 26 jaar over. Maar goed, kwam wel. Benny King, ja, mooi. Ik ga er wel van. Low Ook een dikke man, hè? ja. Zonder maagband. Ja, een... Nou ja, misschien had hij wel een maagbandje. Ik weet niet. Was, was, hij, was hij ook van de Burger King? De eh, nee, nee, nee. Dat weet ik niet. Ja, dan moeten we McDonald's ook noemen en Kentucky Fried Chicken. Anders hebben ja, we nog ja, het probleem. We gaan over het regen we weer praten. Een regenbuitje op je hoofd. Ja, dan is nog tot daar aan toe. Maar ja, uh, soms komt het met bakken uit de hemel. De brandweer in Noord-Holland, bijvoorbeeld. En Flevoland had er de handen aan vol. Willemijn Hubert... Goedemiddag. Goedemiddag. Leg het uit, licht het toe, ver, ver, verklaar je nader. Maak ons gelukkig, maar dat <laughs> zal... Ja, ja, kan nou, dat ook. was vooral gisteren. Vandaag is het allemaal wel wat rustiger. En um, ja, het westen van Nederland had gisteren natuurlijk uh, die bakken met uh, water die naar beneden kwamen. Lach hem wat zeg ik? Lachen maar om. Ja, nou ja, als je er zat was het wat minder uh, leuk in het nederland ja. <laughs> ja. maar nee, vandaag is het nee. wel een stukje beter vanochtend begonnen ook daar met wat buien en die zijn nu allemaal oostwaarts aan het trekken en in het westen schijnt de zon en, uh, maar blijft de het ook schijnen? nee, nee, helemaal niet nee, nee, nee. We, we hebben maar... nog een, echt een, nou zeg tot en met vrijdag in elk geval te gaan dat het flink wisselvallig uh, weer is en uh, blijft met geregeld buien morgen eigenlijk ook regen dus dat is zo'n langdurige ja. periode dat het, uh, dat het nat is maar het ziet er wel uit dat het na volgend weekend... en ik weet dat het ver is, maar het is misschien een lichtpuntje... toch langzaam wel wat beter weer gaat worden... en dat er ook wat meer ruimte voor de zon komt. Hoe is Nederland is het missen? Ja, Polen. Ja, ja, in Polen zijn er gisteren aan het eind van de middag... Om nu al vier, inderdaad, drie tornado's gesignaleerd. En Dat heeft ook geleid tot één dode en een aantal gewonden. Welke omgeving was het ongeveer? In het noordwesten okay. van, van Polen. Dus een Polen kennen? Nou ja, het zijn, fijn, zijn zijn, ja, zijn ja, geweest Ja, je bent er geweest, ja, geweest. Ja, dat bedoel nee, ik ook. Nee, nee niet daar. Nee, nee, echt in het noordwesten. Alle drie, trouwens. Oké. Okay. Ja. En, en, en nou ja, naast de, de, die doden en de gewonden... is er ook veel materiële schade. Dus dat is daar heftig aan, aan toegegaan. We hoorden net Joris uh, klagen... dat er, uh, een, een, het was een beetje koud en een beetje regen. Die is een tijd uit Nederland weg. Want wij tekenen hiervoor voor dat weer ongeveer. <laughs> Op <Of> de porten. <laughs> dat ook, ja. Wij vinden dat prima. Ja, wat zijn de vooruitzichten ja. voor de volgende etappe? Uh, Um, op zich wel, uh, wel gunstig. Ik heb even uitgezocht, er staat niet al te veel wind uh, morgen... Uh, vanuit het noordwesten, dus die brengt natuurlijk wel wat koelere lucht uh, met zich mee. Maar dan nog wordt het zo'n 20 tot 25 graden, zeker aan de voet van de, van de berg. Dus ja, naar mijn idee... Uh... Noord-noordwesten, is dat een mistral-achtig iets? Uh, nee. Nee? Nee, nee. Want Wanneer is het nou een mistral? Want uh, dat is een noord noordwestenwind wind, laat ik me altijd vertellen. Ja, ik heb die kennis niet helemaal praten. dus dat uh, zoek ik een keer uit... en dan kom ik er al terug. Zou het willen doen? Ja, precies. Uh, windhozen in Nederland, dat, dat ging ook nog even rond. Ja, dat klopt. Er zijn een aantal gesignaleerd. Dat is oh. op zich niet zo heel erg... Uh, is er zit toch altijd vaak een dak onder dat meegaat met, met zo'n windhoos? Of nee, nee, nee, nee. nee, Zo, zo zwaar waren zwaar ze allemaal niet. Waren. Nee, nee. het waren van die, van die trechtervormige ja. slurfhuurds... die aan de onderkant van zo'n onweerswolk hangen. En uh, ik heb er nog geen berichten gehad dat die oh. de grond uh, bereikt hebben. En er zijn een aantal foto's van, uh, van gezien, inderdaad... Uh, dus er zijn er geweest, maar tot nu toe nog geen meldingen van schade. dat verwacht ik eigenlijk ook niet. Heel goed, dankjewel. We gaan nog even naar het honkbal om even te kijken hoe de situatie daar is. Uh, dreigende wolken of ziet het er allemaal opgeklaard uit? En geen mistral in Haarlem? Nee, gelukkig niet. Je. Het ziet er uh, <laughs> goed, goed mistral uit. Mistral is. op tweede honk. <laughs> ja. Ja. <laughs> Het, uh, het gaat hier allemaal goed. Het, uh, het, kijk naar de wind. Het is wel een homerunwindje. En dan moet je altijd uitkijken. Maar de eerste slagman van Chinese Taipei in de derde slagbeurt voor deze mannen gaat uit. Tang, doordat hij de bal naar het eerste hong speelt. En die bal wordt uh, goed verwerkt door de eerste hongman Jeffrey Jarens. Het staat 2-0 voor Nederland. Nederland. Het he? nee. is geen jonge vent, hè, die Tang? Nijp. Het is geen jonge vent, hè, die Tang? Beetje, nee, Tang is een, een oude tang. Dat zijn vader. Dat is de oude Tang, ja. ja die speelt niet mee. Nee, het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Nederland leidt met 2-0. En dat vinden de dames en heren hier in het oranje op de tribune... heel erg prettig om te zien. De coach van Chinese Taipei niet. Die haalde zijn team zojuist bij elkaar om eens eventjes te zeggen... jongens, we moeten nu wat gaan doen. Maar de eerste man ging dus al uit, die Tang. En nu staat Chai aan de uh, aan, uh, aanslag. Misschien dat we daar ook iets op kunnen vinden. Tsai uh, is niet... Uh, Heel erg saai, want hij gaat de bal proberen te stoten. Maar dat lukt niet. David Bergman, de werper van Nederland, doet het goed voor ons nog. Tweede helft, derde inning. Een man uit, Nederland leidt met 2-0 tegen Chinese Taipei. Ja, hartelijk dank. We, toeren, eh, we gaan nog even toeren. Hoe is het daar? Lekker weer. Guillaume. Verjaard weer daar in Frankrijk. Want de renners rijden nu inderdaad. Zo'n sproeiregentje. Ja, ja die borden die lijkt natuurlijk. Ja, zalig. Hè? Ja. En lekker warm. Volgens mij is de graad of 18. Nou, <lacht> boven zal het nog wel wat kouder is... zijn hoor. Dus uh, zo verschrikkelijk warm is het hier ook alweer niet. Maar uh, je ziet het gewoon aan het peloton waar ze nu ook al die jasjes aantrekken. En waar ik toch ook zie dat uh, Vincenzo Nibali langzamerhand naar voren schuift. Uh, in het uh, zocht doet hij dat van uh, Ivan Basso. Uh, ooit een grote renner tegenwoordig, een soort luxe knecht. En die uh, dat, dat wil misschien wel wat zijn straks voor die afdaling. Want die afdaling is link. Dat hebben we zojuist ook wel gezien bij de kopgroep die daar naar beneden rijdt. Dan zie je toch wel een smal paardje. Voorlopig nog de mannen van Sky die het tempo voeren. Het is Aizel. Het is de man die daar achter rijdt. Nou, een van de andere collega's. En dan zien we nog Mark Kevin is zien we daar ook mee rijden. Dan, het was natuurlijk Christian Knees die er achter reed. Want die rijdt altijd mee op kop naar, in, in dat peloton daar vooraan. Maar goed, ze zijn nog niet eens boven... In in het peloton. 14 minuten en 14 seconden is de achterstand. 57 kilometer. Joris in de afdaling. Goed. Goed dat en, was hem. Dit is zeker een nee, smal paardje nog even naar beneden. Kruipen door de bocht. Ja, het is zeker een smal paadje, zoals Gio het om, omschreef. Met bochten waarin je bijna stilstaat. Dat maken wij nu mee. En dan kruip je door die bocht. Op dat je niet uitglijdt, want het regent ook. En dan heel snel accelereren op de snelle stukken. Als mannen gaan ze naar beneden. Echt iets voor Nibali. Goed tot zover. Uh, wij zijn op zaterdag en zondag weer. En uh, nu krijgen we Tom en Tim. Tom en Tim en... Uh... En een mooi slot van deze etappe. Zeker. Veel plezier met uh, natuurlijk ook onze vriend uh, Bart uh, Voskamp... die het allemaal gaat uh, duiden vanuit Heuvels. Ja, zeker.